To pay the rent, to pay our share. Twee uur lang Goedemorgen Zandvoort gehoord hebben. Op ZIWM Zandvoort is jouw zaterdagmiddag begonnen. Even over de klok van twee hoorde je Midnight Hall in met de Beds Are Burning. Dit is weer twee uur lang Muziek muziekmoelevaar. Zaterdag 22 mei. Dag 142 in 2010 en nog 223 dagen te gaan. Dat maakt het alweer week nummer 20. Dat is ook makkelijk voor mij te rekenen. Aflevering 20 van dit jaar. Ja, ben ik slim weer hè. Even... Even iets goed maken wat Pieter net in Goedemorgen Zandvoort zei. Die zei natuurlijk dat vandaag op TV de kwalificaties te zien waren van de Pinkster Races. Nou helaas gaat dat niet door, want het circuit levert die beelden nog niet aan via internet. Het gaat maandag wel helemaal goed komen, dan kun je het wel volgen op onze kabelkrant. Dat is dan de ZFM Race TV geworden. Vandaag gaan we kijken wat er allemaal gebeurd is op 22 mei en veel muziek. Net zoals deze nieuwe van Guus Miuwers. En Marco Bassato, schouder aan schouder. Dankjewel, Rob, voor dit mooie nummer, overigens. Ga gaan kijken wie er allemaal geboren zijn. Bijvoorbeeld, Kim Holland is vandaag jarig. Maar Kim Holland heet helemaal geen Kim Holland. Maar dat ga ik je zo direct vertellen. We staan schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor fouten, doet het nooit goed. Zon of regen, in mee of tegen. Als de schouder aan de schouder staan, zal het vanzelf gaan. Blink van vertrouwen aan een half wordt genoeg. Schouder aan schouder, alsof iemand je draagt. Het mooiste licht voor ons.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 We maar schouder aan schouder staan Zo of leger, wie mee of tegen Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan Blind van vertrouwen, maar een half woord genoeg Schouder aan schouder, alsof iemand je draagt Het mooiste licht De schouder aan, schouder staat. schouder aan, schouder, staat. schouder aan, schouder, staat. schouder aan, schouder staat. schouder aan, schouder, schouder aan, schouder aan, schouder dan is daar We're gonna Alkebossator Guus Mielsen, met schouder aan schouder Dit was natuurlijk Lily Allen met 22 uh, Ja, vandaag 22 mei Is Kim Holland jarig, 41 jaar Eigenlijk heet ze Yvonne Meulendijk Maar is geen naam voor een pornoactrice Engels fotomodel Naomi Campbell Is vandaag jarig, 40 jaar is al geworden En nog steeds worden de kiekjes van haar gemaakt Nederlands presentator Jeroen Latijnhouders 43 jaar Danny Christian, Rob's favoriete zanger, de Duitse zanger, is vandaag 54 jaar geworden. En Nederlands producent en presentator Harry de Winter, 61 alweer. Charles Aslavoer, ja, hey, die is vandaag jarig, Charles Aslavoer. Ik heb hem toevallig in mijn playlist al staan. Uh, 86 jaar, oh, dan ga ik hem meteen even omhoog halen natuurlijk. Oh, dat moet wel gebeuren. Uh, oh, dan heb ik hem weer eruit gehaald. Ja, daar heb ik geen last van. Uit, jullie weten niet wat er gebeurde, gisteren zat Sjors van Ami natuurlijk met uh, de... Uh, Your Breakdown. En dan zat ik hem heel veel lekker te plagen als ik berichten aan het voorlezen was door de tafel heen en weer te schudden, want er gaan alle monitoren uh, alle kanten op en lopen weg en zo. En dan ging erop dat bij mij proberen, maar ik was niks aan het voorlezen, ik was gewoon wat aan het opzoeken. Oh goed, uh, Charles was me voor vandaag jarig, 86 jaar. Max Veldhuis, Nederlands tekenaar en schrijver. Die zou vandaag jaar zijn. Die is namelijk in 1923 geboren. En is overleden op deze 25 januari 2005. Nou is helemaal verder gaan kijken. Onze Belgische striptekenaar RG. Onder andere bekend van uh, en Obelix, geloof ik. Of was het Kuifje, RG. Nou ja, een twee die zou vandaag jaar zijn. Die is in 1907 geboren. Overleden op donderdag 3 maart 1983. Oh, dat was ook nog zo'n mooie verspreking van mij net. Even naar de klok van twee, dat was Even naar de klok van twaalf. Maar dat doen jullie wel allemaal doornemen ik aan. Hendrik Koekoek, Nederlands boer en politicus. Zou vandaag ook jarig zijn. 1912 is hij geboren, maar overleden op zondag 8 februari 1987. Hier heb je dan een mooie nummer van Charles Aznavour. Maybe the face I can't forget. A trace of pleasure or regret.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 Een van de knapste mannen hoorde ik van de week van een Nederland, van bekend Nederland, Welon. Met happy zanger de voortzaal zoals voer met She. Nou, gaan we eens kijken wat er allemaal nog gebeurd verder is op 22 mei in het verleden. wat op vrijdag 22 mei 1981 veroordeelt een Londense rechtbank de Yorkshire Ripper. Die 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven bracht tot levenslang. En op donderdag 22 mei 1980 vindt Jabel in Sint-Maartensdijk op Tolen... Een kruikje met gouden munten uit de periode rond 1600. Op zondag 22 mei 1977 komen 17 buitenlanders... ...om bij een brand in Hotel Hertog van Brabant in Brussel. En op maandag 22 mei 1972 wordt de Nederlander Ton Seibrands wereldkampioen met dammen. Jawel, met dammen. Op woensdag 22 mei 1968 staakten 2 miljoen Fransen... ...voor uh, kortere werktijden en medezeggenschap. Nou, er is nog veel meer gebeurd, zoals op maandag 22 mei 1967... ...kostte brand in het Brusselse warenhuis Innovation ...minstens 325 slachtoffers. Nou, straks gaan jullie verder horen wat er gebeurd is op 22 mei. En nog veel mooie andere weetjes en feitjes. Eerst gaan we luisteren naar Alain Clark met Father Friends.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 Gabrielle Chilmi met Sanctuary. Uh, ja, we gaan even kijken wat er nog verder gebeurd is op het 22 mei natuurlijk. Want per ongeluk druppen droppen de Amerikanen woensdag 22 mei 1957 een waterstofbom boven onbewoond gebied in Nieuw-Mexico. En op, uh, pardon, op zaterdag 22 mei 1943 vernietigt een brand in het Apeldoornse stadhuis het bevolkingsregister. Nou, er is nog één ding ver in het verleden gebeurd. Op zondag 22 mei 1910 wordt in Suriname een putsch vereideld. Ik heb geen flauw idee wat het is. Maar dat je het maar weet. Um, ja, ik vind het tijd voor... Uh... Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Want vandaag lijkt het weerbeeld sterk op dat van gisteren. We beginnen de dag grijs met veel bewolking en lokaal ook mist. Maar geleidelijk gaat de zon weer schijnen en vanmiddag is het wederom prachtig lenteweer. Ik hoop alleen dat de zeedamp lekker thuis gaat blijven en niet zoals gisteren opeens de zandvoort binnenkomt. Nou, op het strand is het een ander verhaal, want daar kan net als gisteren mist van zee binnendrijven. Nou, wat zei ik je? De temperatuur stijgt maximaal naar 20 graden. Maar vlak aan zee is het enkele graden kouder, ongeveer een graad of 16. En in mist is het slechts 12 graden. De wind waait uit de noorden is overwegend matig verkracht. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder. En bij een afnemende noordelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of uh, 9. Morgen eerste pinkse dag schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind waait dan uit de noordwesten is zwak tot matig verkracht en de temperatuur stijgt. Ik ben heel vast. Nee, het is 20 tot 21 graden. Op het, uh, op het strand blijft de temperatuur opnieuw wat achter. Z uh, zondagavond <laughs> ja. Juist het is een geluk hoor <laughs> We hadden het net over, nou dat gebeurde dus nu net weer, maar nu zit ik wel wat op te lezen Dankjewel Rob Harms Of was het Albert Jan? Ja, Albert Jan krijg ik straks wat te pakken, wees maar niet bang <laughs> Op het strand blijft de temperatuur weer wat achter. Zondagavond en maandagnacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 12 graden Maandag zijn er flinke perioden met zon en opnieuw blijft het droog De noordwestelijke wind waait over land meest matig en aan zee soms vrij krachtig En daardoor wordt de temperatuur iets lager en stijgt in de middag naar maximaal van 17 tot 18 graden Maandagavond en dinsdagnacht is het vrij helder en bij een matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur er naar 8 graden. En na de Pinkster, ja, na de Pinkster zijn er flinke periode met zon en blijft overwegend droog. Pas aan het eind van de week is er weer kans op een regenbuitje. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is overwegend matig verkracht en de temperatuur komt weer onder het normale uit en stijgt in de middag naar waarde rond de 15 graden. Normaal is het in de laatste fase van mij ongeveer 18 tot 19 graden. Na de pinkster zal Albert-Jan wel met zijn rode mobieletje zijn MG door uh, Nederland weer gaan toeren. Zal er toch wel een lokaal buikje boven zijn auto gaan hangen, of niet? Nou, we gaan het zien. Het mooie is, ik heb van The uh, Fabulous Mr. Fox, ik heb geen flauw idee wie dat is. Er stond erbij in uh, mijn uh, ja, cd-tje wat ik voor mijn handen kreeg, in uh, iets van Monty Python. Nou, we gaan er even naar luisteren.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 there's a killer Mooie uitvoering van de Doors. Riders on the Storm. Op LP, laatste nummer van de eerste kant. 7 minuten en 14 seconden uit mijn hoofd. Nou, dat gaan we niet volhouden hier natuurlijk. Terwijl dat het wel onwijs mooi nummer is. Dus dan hadden nog een beetje zo op de achtergrond. Dat vind ik ook wel grappig. We gaan heel veel de opmerkelijkste kranten weer bijpakken. Die heeft de redactie weer voor me samengesteld vanochtend. Ik ben weer zo blij met ze. Wat een handige hulpmiddel om te voorkomen dat mensen uitgebreid bellen of sms'en is wellicht de Painting Cellphone. Jammer, een schilderij dat niet alleen een decoratieve functie heeft, maar ook het sieraad van mobiele telefoons blokkeert. Het schilderij valt in te stellen zodat specifieke frequenties geblokkeerd kunnen worden. Bediening gebeurt middels een afstandsbediening. De Painting Cellphone, uh, Painting Cellphone Jammer. Uh, heeft een bereik van ongeveer 80 meter en een pating cellphone jammer kost zo rond de 120 euro. En is, is te bestellen op een website van een Chinees bedrijf. Lekker die tikken erin nog op de achtergrond. Genieten. Nou, John heb ongeveer zijn halve collectie meegenomen naar de studio. Zes tassen vol, drie kisten erbij. Dus ik weet zeker dat we het volgende uur nog een heel mooi stuk van hem gaan horen. En om een beetje erop aan te sluiten, heb ik voor jou Candy Dulver. Met Lily Was hier. Jullie was hier. En dan ga ik even kijken. Wat, het is wel landelijke media geworden gisteren. Dat vind ik wel mooi. Uh, ook een, uh, ja, een uh, regiogenoot. 9 jaar oud is hij: Wietse Walstra. Die hadden gisteren het landelijke media. Want Wietse Walstraat Haarlem heeft op woensdag in Den Haag zijn eigen stemwijze voor kinderen gelanceerd. Oh, die moet ik niet hebben. Ik ga niet weer van vinyl draaien. Dat uh, schiet niet op. Want het, het, ja, die is beter. Uh, hij heeft zijn eigen stemwijzer gemaakt en die heeft een, in Den Haag zijn eigen stemwijzer gelanceerd voor kinderen. GroenLinks, Tweede Kamerlid Tovik Dibie. en de basisschoolklas van Wietse waren bij de presentatie aanwezig. Volgens Wietse worden kinderen vergeten tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing van 9 juni aanstaande. Hij bedacht daarom de stemwijzer en mailde alle partijen een aantal vragen over bijvoorbeeld speelruimte op scholen. Het belangrijkste onderwerp vindt hij voeding voor kinderen. Van de politieke partijen wilde hij graag weten of kinderen wel gezond genoeg eten. Bij het maken van de stemwijze kreeg hij iets hulp van zijn ouders. Zijn moeder is SP-Kamerlid Arda Gergens. Nou, toen hij zelf de stemwijze invulde kwam hij op de Hoe kan het ook anders? SP uit. Maar toch wilde hij later liever gaan werken voor de PVDA. Nou, ik vind het al helemaal mooi dat zo'n jongen van 9 jaar oud zich al zo intrigeert en interesseert in de Nederlandse politiek. Tegenwoordig als je 18, 19 jaar oud bent, dan interesseer je daar niet meer in, maar op 9 jaar wel. Helemaal goed. Een stel wordt overspoeld door telefoontjes, ga ik straks voor je vertellen. En een geurspoor leidt agenten naar een parfumdief. Ja, dat zijn allemaal mooie dingetjes. Het is bijna 1 uur, niet bijna 3 uur als je het begin van mijn uitzending wordt. Het is bijna 1 uur, dat betekent dat het nieuws eraan gaat komen. En dat gaan we doen met een mooi stuk van de Blues Brothers. Jill wars Rock.